uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In zijn woonplaats Leiden is schrijver Maarten Biesheuvel overleden. Hij ontving in 2005 de PC-hoofdprijs voor zijn literaire werk. Hij stond vooral bekend om zijn korte verhalen. Tot zijn bekendste boeken horen Reis door mijn kamer en In de bovenkooi. Maarten Biesheuvel werd 81 jaar. De rechtbank op Schiphol heeft een Italiaan een boete van 500 euro gegeven... waarvan 200 euro voorwaardelijk. De man van 30 weigerde het verplichte mondkapje op te doen in het vliegtuig. Het openbaar ministerie had een boete van 300 euro geëist. De man vloog ruim een maand geleden met Transavia van Las Palmas naar Schiphol. Ondanks aanwijzingen van het cabinepersoneel en de gezagvoerder... wilde hij zijn mondkapje niet opdoen. In plaats van daarvan ging hij met het personeel in discussie. Na aankomst op Schiphol werd hij aangehouden. Een Amerikaanse student en ex-marinier is in Rusland veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zou vorig jaar twee agenten hebben mishandeld na een feestje in Moskou. De 28-jarige Trevor Reed zegt dat hij zich niets van de gebeurtenissen kan herinneren omdat hij dronken was. Dat hij in de rechtszaal de bewijsvoering van de aanklagers had gehoord, sprak hij de aantegingen tegen en zei hij dat hij onschuldig is. Ook noemde Reed de uitspraak politiek gestuurd. Verdediger Nathan Aké speelt vanaf komend voetbalseizoen voor Manchester City. Dat meldde onder meer de BBC en Sky Sports. De club Bournemouth heeft het bod van City van 45 miljoen euro geaccepteerd. De 13-voudige International speelde 121 wedstrijden voor Bournemouth. Oké, okay, je moet zelf nog wel met City om de tafel. Het weer, wat sluierwolken, de zon schijnt er gemakkelijk doorheen... en het is 23 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen zonnig, zeer warm. In het zuiden kan het zelfs 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dat kan met de ANWB Woonverzekering. Nu ook het eerste jaar met extra ledenkorting. Tot wel 20 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Voor Zandvoort en de regio. uur van ZFM Lunchroom hier op ZFM Zandvoort. En zoals u van ons gewend bent altijd met een heerlijk openingsnummer. Deze keer van uh, Amy McDonald met het nummer This is the Life. En uh, ja, dit uur staat wel een beetje in het teken van This is the Life. Met veel nieuws en informatie over wat ons allemaal... Uh, op ons afkomen wat betreft de mondkapjes onder meer. Maar ook nieuws uit de regio dat nog wel van belang is om even te gaan bespreken. En de en, kalender, hè? De, en, en de evenementenkalender. De... Die komen ook nog op ons af. En dan natuurlijk als klap op de vuurpijl het heerlijke recept van de dag. En dat wordt wat. Lekker zomers in ieder geval kan ik u alvast uh, prijs geven. Uh, maar wat wij natuurlijk ook nog steeds hebben, is een artiest van de dag. En uh, net als in het vorige uur is dat ook dit uur, uh, deze hele uitzending, eigenlijk Kate Bush. Natuurlijk de Britse zangeres die vandaag alweer 62 jaar oud is geworden en uh, nog steeds uh, actief is hoor. En, uh, maar dit is een van uh, de nummers die ik nu heb klaarstaan. Uh, jij hebt nog eigenlijk eerst even een leuk weetje Lucy. Ja, ja. Ze, was, uh, ze was een van de eerste zanger, zangeressen uh, die live een draadloze microfoon op haar hoofd droeg. Want dan had ze de armen vrij. Okay. Dat, zij was een van de eerste en haar uh, eerste Nederlandse debuut op televisie. Dat was bij uh, Voor de vuist weg van Willem Duis. Zo, dat is nogal een podium uh, meteen. Uh, uh, ja, toch? dat was. Uh, maar ze, maar ze was, ook, uh, was ook een uh, groot succes in Nederland. Uh, heeft hier met vele nummers. Uh, net zoals ook al dat nummer in het eerste uur, uh, natuurlijk uh, Withering Heights, stond ze wekenlang op nummer 1... Uh, maar ook natuurlijk met vele andere nummers die ze daarna nog... en albums natuurlijk uh, die ze daarna heeft uitgebracht. Uh, nee, interessante zangeres. En ik denk dat die muziek nog wel uh, lang uh, mooi blijft. Toch? Ja, ja, het blijft toch muziek die altijd blijft. Die ja, altijd uh, zeker. fijn is om naar uh, te luisteren. Zullen we er dan maar eens naar gaan luisteren? Ja, Want, laten we dat uh, maar doen. Hier staat het nummer klaar. Cloudbusting van Kate Bush dus. Uh, uit het album Hounds of Love, uit het jaar 1985 alweer... stond... Jaren, uh, jarenlang, nee, wekenlang op nummer 1 in Nederland. Een groot succes internationaal en behaalde zelfs twee keer in een plaat in het Verenigd Koninkrijk. Hier is Cloudbusting van Kate Bush. Cloudbusting hier in de ZFM Lunchroom op natuurlijk ZFM Zandvoort... het lekkerste station van uw regio, ik noem het maar weer eens. En uh, ja, we gaan toch wel even een wat serieuzere tint aan dit uur geven... namelijk we openen met This is the Life. En ja, wat het leven op dit moment is... Uh, de actuele stand van zaken is namelijk dat de mondkapjesplicht... Uh, dat, daar gaat de overheid niet meer over... maar laat dat zoals met zoveel dingen lekker aan de gemeentes over... Uh, Lucie, jij hebt daar een berichtje over. Ja, de, de mondkapjesplicht wordt nu bekeken per gemeente. Burgemeesters die zien dat het op sommige plekken te druk wordt... mogen gaan experimenteren met een lokale mondkapjesplicht. Of met andere maatregelen die het gedrag van mensen beïnvloeden. Dat is besloten in een overleg tussen het kabinet en de 25 veiligheidsregio's. Ja. Volgens Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsraad, is er behoefte aan maatwerk. En wordt de komende weken gekeken naar de voorwaarden van de experimenten. Okay. In sommige gemeenten zal het begonnen worden met een mondkapjesplicht. Ook zal er volgens Bruls gekeken worden naar het tijdelijk inperken van vrijheden. Oh, dat klinkt heftig. Ja, maar ja, maar, maar daar, daar bedoelen heftig. ze mee: het gedrag van mensen beïnvloeden zodat er aan de maatregelen kan worden gehouden. Uh, qua vrijheden dat je, uh, dat, je, uh, dat je echt in lockdown moet. Zo ver willen ze denk ik ook niet, niet laten gaan. komen. Nee, nee, want de meeste ja. besmettingen vinden toch thuis plaats. Ja. Uh, maar daar kunnen ze niet ingrijpen. En we gaan dus verder uitzoeken of daar iets aan te doen is. De burgemeesters van de veiligheidsregio's... hebben lang niet allemaal behoefte aan een mondkapjesplicht. In veel regio's zoals Limburg en Drenthe is het aantal besmettingen laag. Zij zien liever dat de huidige voorschriften, zoals het anderhalve meter afstand houden, tot elkaar strenger worden ja, gehandhaafd. Dat, dat willen ze echt nog als basis houden. En wat, welke geluiden ik ook, ook heb gehoord, vooral de noordelijke, noordoostelijke provincies, waar de besmettingen echt gewoon bijna nul zijn uh, per week. Uh, dat ze zeggen van hé, hey, dit is juist wel eigenlijk een uh, goed idee om het per veiligheidsregio te gaan bekijken. Want uh, ja, binnen een veiligheidsregel is het toch allemaal een beetje hetzelfde... ook qua hoe mensen ja. omgaan met elkaar. Zeker in de randstad natuurlijk. Waar het natuurlijk gewoon ontzettend druk is. Maar dat is al jaren. Dat, uh... Ja, en het wordt natuurlijk dit weekend mooi weer. Dus ook voor de, de Kust. kustplaatsen Zeker. Heet het... Uh... En over onze mooie kustplaats gesproken. Uh, wij hadden de burgemeester in deze uitzending willen uitnodigen... om hier verder over te praten, maar... Hoogstwaarschijnlijk. Uh, uh, volgende week uh, komt hij alsnog aan de telefoon. Uh, en dan hebben we het met, het met hem over over inderdaad de verwachte drukte... die toch weer met het zomerse weer met zich meebrengt. En of als mensen zich niet meer blijken te houden aan de anderhalve meter... Wat dan de maatregelen, wat dan gaan, de maatregelen gaan, worden. gaan worden. En eventueel natuurlijk ook die mondkapjes of die ingevoerd gaan worden. Maar dat dus uh, waarschijnlijk Hoogstwaarschijnlijk volgende, volgende week. De reden dat er vandaag nog niet uh, kon worden gesproken is... Uh, omdat er gewoon, gewoonweg te weinig bekend was om daar een gesprek aan te wijden. Yes, ja, precies. Ja, ja zeker. Uh, Lucy, denk jij ook niet eerst uh, aan dit nummer van uh, Chair? Ja. Met, uh, if, if we could turn back time. Ja. Als we die toch eens terug konden draaien. De tijd. Dat is het enige wat altijd vooruit blijft lopen. If I could turn back time. If I could the things I said. Pride's like a knife it can cut deep inside. Words are like weapons, Goed Turnback Time. Van de Cher hier op ZFM Zandvoort bij de ZFM Lunchroom. Ja, Lucy, als jij de tijd terug kon zetten. Ik zeg maar wat. Uh, het is uh, 12 maart 2020. Wat had jij graag anders gezien als je één ding zou willen noemen? Wat had jij gezegd van nou, dat was achteraf toch niet zo nodig. Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen geweest die echt wel effect bleken te hebben. Maar je, één ding dat je denkt, dat had echt beter gekund. Overval je me mee. Er zullen vast heel veel dingen zijn, maar ik kan erop. Ik, ik wou zeggen van nou, ik draai de tijd terug en dan geen coronatijd, weet je wel. Dat, ja, ja, had ja, ja. Dat, wel dat, dat had uh, inderdaad. Uh, dan ja, dat had gewoon lekker geweldig. de Grand Prix uh, gehad en dan hadden we al die. Gewoon leuken. een lekkere zomer. En dan hadden we lekker de, de Pride. Uh, ja, en alle sportevenementen. Ja. Vergeet niet het EK, de Olympische Spelen, alle Formule 1-wedstrijden, inderdaad. Dus. Uh, ja, if I could turn back time. Zegt u het maar. Wat uh, zou u willen zien dat uh, anders had gegaan de afgelopen periode? Stuur ons een appje. 023 573 0393 naar het studio nummer van ZFM Zandvoort. En uh, we horen graag van u. Uh, wij gaan dan weer even door met het oog en oor. De badplaats door. De badplaats door. Uh, Gisterenmiddag was het een, uh, een raar gebeuren op de, bij de... Louis Davidstraat. Daar stond namelijk een bus met pech. Net zie niet, niet zo heel vaak. Nee. Dus de pechhulp werd ingeschakeld. Het kleine gele bekende busje van de ANWB kwam niet van pas. Die was te klein. Maar wel een enorm geel gevaarte moest uitdrukken. Een wagen met liefst acht dikke wielen. Waarnaast de bus zelfs even een klein busje leek. Op, indrukwekkende, de, op de indrukwekkende sleepwagen zaten takels... waarmee de bus kon worden geborgen en iets versleept. Ja. ja, ze spraken ook van een bus met buspech. Ja, dat is dan wel logisch, hè? in tegenstelling tot een bus met autopech. Maar dat, dat, dat zal nog rader zijn geweest. Ja, nee, het was een bus. <laughs> het bus. was een bus, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Uh, dan hadden we nog iets over een zeehondje. Een, uh, het vier weken oude zeehondje dat vorige week... Ter hoogte van het tentenkamp KVS op strand lag, is door, is door een gewaarschuwde van, medewerker van zeehondencentrum Pieter Buren in een speciale container meegenomen. Na onderzoek bleek dat het beestje in een goede conditie was. Pieter Buren vermelde verder dat de pub zichzelf kan redden en weer op een rustige plaats is vrijgelaten. De zeehond ligt op een veilige plek waar weinig tot geen kans is op verstoring door mensen. Uiteraard. Uiteraard blijft het dier onder observatie. En als het nodig is, kan men altijd nog tot op opvang overgaan. Mocht je ook een zeehond zien, let dan op of hij aan het uitrusten is... of dat hij echt hulp <laughs> nodig heeft. We moeten ze natuurlijk niet gaan last, uh, lastigvallen. Nee. En dan heb jij iets, want dat is echt iets voor jou... Ja. Uh, een uh, interactief mysterie door Zandvoort. Het klinkt al hartstikke gezellig, namelijk dat de komende periode in Zandvoort uh, het toneel is... van een groots opgezet interactief spel. En ook jij kan meespelen. Ik? Ja, jij Ik? thuis daar. Ik ook. Jij ook. Ja, iedereen. Oké. Okay. Uh, iedereen die maar ook een beetje in Zandvoort komt uh, of er woont. Uh, waan jezelf een heuse spion... en traceer aan de hand van diverse aanwijzingen... verschillende locaties in het centrum van Zandvoort. Ontsleutel de bijbehorende opdrachten. Speel alle telefoonnummers vrij en probeer zo snel mogelijk telefonisch contact te leggen met de mysterieuze opdrachtgever. Ontsleuteld is een razendspannend interactief spel... welke op diverse vlakken de nodige uitdagingen biedt. Onderlinge communicatie, samenwerking en verbinding zijn de sleutels tot succes. Uh, houd je telefoon over een, overigens goed bij de hand... want er kan zomaar contact met je worden gelegd. Meld je aan samen met bijvoorbeeld je vrienden... Of met je familie of een gezellig dagje uit met je collega's. Alleen mag natuurlijk ook uh, met wie durf jij deze uitdaging aan. Via ontsleuteld.nl, hoe kan het ook anders, kun je eenvoudig een locatie, datum en tijdslot naar Wens selecteren en de uitdaging aangaan. En los het mysterie van Zandvoort op. Ja... Dat klinkt allemaal heel, dat klinkt heel, allemaal heel, dat heel leuk. Allemaal, dat kan allemaal vanaf je luie stoel? of moet Je daar uh, moet, je... Je, je moet er wel uh, voor op pad. Uh, wel je moet, door het dorp. Uh, oh, wel. Ja, oh, ja, ja. kijk, dat is wel leuk. Dan kom je tenminste buiten. Ja, zeker. En uh, ja, gezellig uh, met je vrienden of familie. Uh, zeker deze zomer. Lekker weer. Ga erop uit. Vanmiddag misschien nog. En uh, na deze uitzending natuurlijk uiteraard... Uh, nog lekker het dorp ja, en, en, door. Met uh, ontsleuteld.nl. Dus, uh, ja, oké. Okay. Ja, nog een keer noemen dat je daar... Uh, ja, ja, het was ook een heel mysterieus bericht, want ineens las ik dat uh, ook op onze eigen site, zetovemsandwoord.nl. Uh, uh, maar het was ook echt letterlijk zo geschreven, zoals ik het net voorlas. Dus ik ben het heel is... benieuwd of de mysterieuze persoon zich ooit uh, bekend gaat maken. Maar, uh, een, be ja. een beetje mysterie, uh, dat blijft altijd leuk. Uh, wat minder mysterieus is. Alle mysteries worden in Zandvoort. Wat eigenlijk, ook al ja, <laughs> wat eigenlijk ook altijd wel een beetje mysterieus is, is natuurlijk een artiestennaam. Uh, want ja, welke, hoe heet een artiest nou echt? Nou, van uh, Miss Montreal weten we het wel natuurlijk. Uh, Sanne Hans. En zij heeft uh, onlangs uh, in juni een gloednieuwe hit uh, uitgebracht. Nou, een gloednieuw nummer. En dat wordt dan een hit. Het nummer Scherven van Geluk. Hier op ZFM Zandvoort. Kun je doodgaan? Aan een gebroken hart. Want het klopt niet meer.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 Scherven van geluk. ZFM Lunchroom op ZFM Zandvoort. Leuk dat u nog steeds luistert naar ons programma hier op donderdag 30 juli. En het zonnetje begint een beetje te schijnen. Zometeen het weerbericht, maar eerst de nieuwsflitsen uit de regio. Ja, en dat zijn de patiënten van het spaarne gasthuis in Haarlem. Ja. Die uh, raken steeds vaker geïrriteerd over de lange wachttijden... in verband met de coronamaatregelen en overbelast personeel. Ja. Dat merkt ook de voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis. Uh, die schrijft, uh, schrijft NH Niels. Hij roept op tot meer begrip en geduld. We doen ons stinkende best, maar het gaat op dit moment niet harder dan het gaat. Het ziekenhuis is amper bekomen van, de har van het hard werk in de afgelopen periode. Aldus van Scheik. Overbelaste zorgmedewerkers laat hij nu bijkomen met vakanties. Maar hij weet niet of ze straks de veerkracht hebben om een tweede coronagolf, als die er al komt, op te vangen. Naast de voorbereidingen om een eventuele tweede golf op te vangen... moet ook nog de andere zorg van begin dit jaar ingehaald worden. En de langere wachttijden, niet alle patiënten nemen de langere wachttijden die nu ontstaan in het ziekenhuis in dank af. We merken dat de mensen ongeduldig en boos worden en dat ze vaak een beetje geïrriteerd zijn dat ze moeten wachten. Van Schijk vindt het jammer dat mensen het niet meer pikken dat de regels in het ziekenhuis om bijvoorbeeld anderhalve meter afstand te houden en te screenen aan de voordeur streng gehanteerd worden. Ondanks dat het aantal mensen dat met coronavirus besmet is weer toeneemt, kan van Schijk het aantal ziekenhuisopnames in Haarlem bijna op de vingers van één hand tellen. Ja, mensen een beetje meer geduld. En begrip en is, uh, Daar schieten we nog wel eens tekort aan inleven ja. in mensen. Ik heb ook nog iets, iets leuks, iets positiefs. Een rondje door Haarlem rijden met de bus... maar dan zonder in- of uit te hoeven checken. De bewoners van verpleeghuizen Overspaan in Haarlem... kunnen dat de hele dag doen. Want ze hebben nu hun eigen bushoek... inclusief busstoelen, chauffeur en beelden van een busrit door de stad... gemaakt door de Haarlemse buschauffeur Bart... In het overspaarne onderdeel van Kennemerhart Hart wonen mensen met de dementie. En er wordt dan altijd gezocht naar activiteiten die een fijne afleiding kunnen zijn. Er bestond al een filmhoek, inclusief stoelen uit een echte bioscoop, een strandhoek en daar is nu dus ook de bushoek aan toegevoegd. Er staan zeven busstoelen en je kunt over de schouder van de buschauffeur meekijken naar de beelden van een echte busrit door Haarlem. We noemen het belevingszoeken, waarbij we het belangrijk vinden dat onze bewoners daar zelfstandig zonder begeleiding gebruik van kunnen maken. Een plek waar ze zich gewoon goed kunnen voelen. Nou, hartstikke, hartstikke mooi, uh, Lucie. Z ja. Zullen we overgaan naar uh, het weer? We gaan naar het weer. De zomerse slotfase... Nee. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, nu mag je, Lucie. Okay. Nou, de zomerse slotfase van juli, van juli... aldus Rico Schreuder. Juli gaat op de valreep nog even zomeren. Bij volop zonneschijn stijgt het kwik vandaag... bij weinig wind naar een zeer aangename waarde... van 24 graden. Van, vanavond en vannacht is het helder... en koelt het af naar een graad of 15. Morgen wordt de warmtepomp volop aangezet... Bij uitbundend zonneschijn stijgt het wik naar een tropische 31 graden. zaterdag draait de wind naar het westen en wordt minder warme lucht toegevoerd. De, de temperatuur stijgt naar 24-25 graden. Bovendien komen enkele regen- en onweersbuien voor. Maar de zon gaat ook geregeld schijnen. Ook zondag is er een kans op een bui en dan wordt het maximaal 22 graden. Na het weekend is het enkele dagen wisselvallig en wat koeler weer. De temperatuur stijgt maandag en dinsdag naar 20-21 graden. En vanaf woensdag schijnt weer vaker de zon en is het meest droog met 22-23 graden. En is het ook weer wat warmer. Tot zover het weer van Rico Schreuder. Te doen. Ja hoor, deze radiouitzending uh, presenteren, dat heb ik te doen uh, vandaag. Uh, wat is er nog meer te doen in Zandvoort? Daar gaan we het even over hebben. Uh, de evenementenkalender, want die wordt weer langzaamaan een beetje gevuld. En ook deze zomer en snel al, uh, zo beginnen we met een strandfeest. Van. Ja, onder de noemer uh, 538 Summer Sessions organiseert Radio 538 begin augustus een strandfeest bij Strandpafioen. Safari Lodge. Op het programma staan Steppen -in, In Records DJ's Afro Jack, Chris Cross Amsterdam, Lucas en Steve en Sam Veld. De optredens zullen geheel volgens de regels van het RIVM verlopen. Telkens krijgen 10538 luisteraars toegang tot een set van 60 tot 90 minuten. Afhankelijk van het weer vindt het strandfeest plaats op 15. 11 augustus. En, oh, uh, ja. Ja, ook wat te doen is in Zandvoort... is uh, de wekelijkse vrijdag hippiemarkt... die weer terugkeert in 2020... die is voor het vierde jaar terug uh, in Zandvoort. Vijf vrijdagen peace, love en hippiness aan zee. Uh, alleen bij mooi weer uiteraard. Maar dat, uh, daar ontbreekt het niet aan als we zo... de voorspellingen hoorden net van Lucy. Aangepaste locatie en minder stands per week... in verband coronavirus. Kom je als bezoeker hou voldoende afstand van andere bezoekers, hou rekening met elkaar. Alleen samen kunnen wij dit succes laten plaatsvinden, zegt de organisatie. Uh, de hippie boulevardmarkt is een sfeervolle en kleurrijke markt... waar circa 26 moderne hippies per editie hun velo handgemaakte... fair trade, vintage, hippie en bohemian lifestyle producten aanbieden. En dan kunnen we nog lekker gaan wandelen. Ja, in het mooie wandelpark van Caprera... Dat beslaat 40 hectare grond en ligt op de flanken van het kopje van Bloemendaal... de hoogste duintop van Zuid-Kennemerland. Caprera is onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland... en grenst aan de bekende Kennemerduinen. Je kunt hier het hele jaar mooie wandelingen maken met of zonder hond. Het bandenpark is dagelijks geopend. Tijdens voorstellingsdagen in het theater gelden aangepaste openingstijden... En kijk dan ook even op, uh, op het schema voor de exacte openingstijden van 2020. Een dagkaart kost 1 euro per persoon en kan betaald worden aan het kassenhuisje. Honden mogen mee tegen betaling. Oh, dat is wel, wel duur, uh, uh, de 1 euro per persoon. Dan moet je uh, 9, uh, 66 Action Tasjes kopen. <laughs> ja, voor... Nee, dat, dat klopt helemaal niet nee. wat ik zeg. Nee, wat is dus dat nou weer? Zeg dat maar niet. Zeg maar niet. We gaan, nee, uh, we gaan gewoon even uh, het uh, caprera.nl/slash wanderpark. Daar vindt u meer informatie. U kunt natuurlijk ook even bellen met de kassa: dat is 023 525 0050. En dan, dan hebben je, we nog het uh, Theater. Ja, want waar Capriera natuurlijk vooral bekend staat om uh, het openluchttheater... gaat Elsvoud nu ook iets doen met een theater. 8 augustus om 10 uur uh, in het paleis van de Keizer van Vuurland... woont de trotse Tutja de Traak. Op een dag verliest Tutja de Traak zijn vuursteen. Dikke tranen biggelen over zijn wangen. Zo verdrietig is hij. Klinkt al een beetje sprookjesachtig. Een draak zonder vuursteen is geen draak. Toetje, de draak gaat op zoek naar de vuurgodin. Als baby krijgen alle draken van vuurgodin een vuursteen. Waar woont de vuurgodin eigenlijk? Dat is het uh, plot van de nieuwe toneelstuk... wat gaat plaatsvinden in Elswoud. Uh, zo begint dat grote avontuur dus. Uh, en zal het hem lukken om hem weer de vurige draak te worden? Met de inbreng van de kinderen maakt Kids Community... Comedian Mr. Enancy, een nieuw sprookje. En de oproep is, komen jullie helpen om dit uh, geweldige theaterstuk tot een goed succes te brengen. 8 augustus dus, dat is uh, niet aanstaande, maar volgende week, uh, zaterdag. Uh, om 10 uur dus in het Park Elsvoudt. Ja, en voor informatie kunt u naar www.facebook.com slash theater Ja, en zeker. Dan heb ik nog even een uh, leuk nieuwtje uh, wat betreft Zandvoort. Namelijk dat uh, het Zandvoort Museum sowieso per 1 augustus haar openingstijden gaat verruimen. Zij nu dan ook uh, van dinsdag tot en met zondag open van 10 tot 4. Dat geldt ook voor de VVV Office. Wat het Zandvoortmuseum ook al uh, jaren organiseert... en wat nu ook weer een beetje terugkomt... zijn de historische wandelingen door Oud-Zandvoort. Uh, u kunt zien wanneer deze plaatsvinden op www.zandvoortmuseum.nl. De meeste dorpswandelingen starten bij het Zandvoortmuseum zelf. Een gids loopt met u mee en vertelt over de geschiedenis van Zandvoort. En voor of achteraf kunt u meteen een kijkje nemen in het museum... waar nog tot 6 september de tentoonstelling staat... Magic Moments in de Formule 1 Zandvoort... Tevens zijn de wandelingen die starten bij de ingang... van de Amsterdamse Waterlijnduinen, uh, Bij de ingang Zandvoortselaan uiteraard. Dit zijn dan de bunker- en natuurwandelingen. Nou, er is, uh, staat ik word er echt vrolijk van... van zo'n uh, lekkere, volle agenda. Toch ja, nog, toch. Uh, maar allemaal weer hele leuke dingen. Hele leuke, en dat uh, dingen voorbij. En vooral dat we van 538... dat uh, vind ik dan toch wel weer een opstekertje. Ja, zeker. Uh, dat is een positief uh, lekker feest... Uh, nu het nog kan. Even kijken, Fleetwood Mac uh, hier uh, op uh, ZFM Stamford. Ja, daar zitten we nog steeds. Fleetwood Mac, natuurlijk uh, laatst ook in het nieuws geweest door een trieste uh, bericht. Maar hun muziek blijft altijd nog even mooi. Go your own way hier op ZFM Stamford. MUZIEK ja. Wood Mac met Go Your Own Way... hier in de ZFM Lunchroom bij ZFM Zandvoort. Luisteren u nog steeds. Goed dat u luistert. Naar deze uh, laatste kwartier van deze uitzending alweer. Uh, we vliegen er echt doorheen, maar uh, niet zonder plezier. En uh, zeker als toetje van deze uitzending is altijd het recept van de dag. Want wat eten we vanavond? Of Nou, het is geen toetje. Het is ook niet echt een hoofdgerecht, maar omdat het mooie weer eraan komt... Uh, gaat het eten ook altijd wel een beetje... dat je denkt, van nou, niet zo'n trek in heel veel of heel warm. Gewoon een klein hapje. Uh, dus uh, met een beetje uh, doe je iets meer garnalen... dan komt het ook goed. Dit is een uh, klassieke garnalencocktail. Dus het is een, eigenlijk een uh, voorafje. Uh, 200, je hebt hiervoor nodig 250 gram garnalen. Ik ga me niet verspreken, Jelmer. Ik doe het niet. Dus je zit al te lachen. Je hoopt dat ik me ga verspreken. Maar dat ga nee, ik hoor, niet Nee hoor, ga je gang 1 achtste liter slagroom, wat zout, cayennepeper. Hier staat, cayennepeer, in de peer, maar dat is peper. 4 eetlepels mayonaise. Zeg, zeg jij het een keer goed, staat het daar verkeerd? Ja, Jeetje. precies. 4 eetlepels uh, tomatenketchup. 2 eetlepels limoen- of citroensap. 2 eetlep eetlepels whisky. 2 grote bladeren ijsbergsla en 4 plakjes limoen of citroen. En wat peterselie. Uh, ik uh, ja, heb liever uh, de Hollandse garnaal dan de Noorse... maar dat is voor ieder voor zich. En de, be de bereidingswijze gaat als volgt. Klop de slagroom met wat zout en cayennepeper in een kom bijna stijf. Klopper de mayonaise, tomatenketchup, het limoen- of citroensap... en de whisky door. Zet de saus tot gebruik in de koelkast. Rol de saladebladeren... Op en snijd ze in racht reepjes. Niet lachen, Jelmer. Nee, nee, nee, nee. Verdeel de sla over de glazen koeps. Verdeel er de gar garnalen over. schepper de saus op. Garneer met plakjes limoen of citroen en peterselie. En geef er een knapperige stukje stokbrood en boter bij. Eet smakelijk. En uh, ja, om lekker in die zomerse sfeer te blijven, van dit zomerse recept te vinden op smulweb.nl. En dan de garnalencocktail even intikken. Hier is het nummer van Patrick Jean Prosecco. Kissing up against the wall. Thinking it was <middels> love right there, right there. And I don't want this night to end. But you have to make me fall. Or maybe for the final call. Hope you will tell me where and when, cause I just wanna do it again. Patrick Jean met het nummer Prosecco. En nou uh, ja, zoals je net al zei, hè, bij het recept... Uh... Ik kan een heerlijk Prosecco, je hoort je hoor. Ja, inderdaad. Ik laat het jou zeggen, want als ik het zeg... Uh, klinkt, klinkt het niet. Klinkt het niet, nee. <laughs> um, zoals zo vaak aan het einde van een uur hier bij van Zandvoort... dient de volgende muziek alweer aan, na, het, uh, na de laatste. En uh, zoals beloofd, ze is natuurlijk nog steeds onze artiesten van de dag... Hier is Kate Bush met het nummer This Woman Works uit het album The Sensual World uit het jaar 1989. Ze stond hoog genoteerd in de Engelse streamingshitlijsten en het album werd dan ook bijna meer dan 1 miljoen keer verkocht. Hier is Kate Bush voor de laatste keer artiest van de dag, This Woman's Works. Ja, wat blijft er toch een, uh, Wat, blijft er toch, uh, wat blijven toch? mooie nummers uh, van Kate Bush. Uh, blij dat ze vandaag onze artiest uh, van de dag uh, mocht zijn. Uh, vandaag dus 62 jaar geworden, nogmaals gefeliciteerd. En speciaal op haar verjaardag. Dus deze drie nummers, Wuthering Heights, openden we ermee. En daarna cloudbusting aan het begin van de tweede uur. En nu dus This Woman's Work. Uh, Lucie, we ja. kijken op de klok en het is alweer het einde van de uitzending ZFM Lunchroom van 30 juli. Dit was hem weer. Ja. Wat was het? Een... Gezellig. Gezellig. En hadden we veel. Wat hadden we veel? Vond u het nou ook gezellig? Laat het ons weten via... Uh, Facebook. Facebook. Facebook, dat is zeg maar de ontmoetingsplek voor nieuwe mensen. Oké, okay. uh, het zijn alweer inderdaad de laatste minuten van deze uitzending straks op ZFM. Nog even wachten, maar in de avond is hij daar dan eindelijk. Jaap Koper met Alternative FM tussen 8 nee, en 10 uur, moet ik het wel goed zeggen. Uh, en morgen op dit tijdslot een ZFM Lunchroom met Marja Kop samen met Pim Groof. Dat belooft ook weer een gezellige uitzending te worden, zoals altijd. Uh, met een vleugje humor natuurlijk, juist nu. Wij wensen u nog een mooie dag toe en maken er nog een fijne week van. Tot volgende week. Tot We hebben dinsa. weer een uh, mooie, relevante ZFM Lunchroom week voor u klaarstaan. Volgende week zijn we er dus gewoon weer dinsdag, donderdag en vrijdag van 1 tot 3. Ciao, ciao, tot gauw. Hier is uh, Mbapp van Hanson. In mijn vakantie kwam ik nog wel eens nieuwe muziek tegen op de radio. Maar uh, deze blijft toch wel een klassiekertje.